Ja, Martje, ja. ja. Zeg, uh, ik, ik ben nu in het ziekenhuis, hè, hier met Romein op intensieve, ja. Mm -hmm. Ja, we gaan samen zoeken. Allee, ja, als we binnen mogen, tenminste. Yo, dag, Ja. En? We, mogen, we mogen erbij. Yes. Ja? Hey, kom uh, eens. Ski. Hey. kom hier, ja, dat kun je een kus geef. Mm, mm. Sam. Hè. Hey, Rudy. Doe me plezier, hè. Mm. En hoe is het Ski? Boah, ja, goed. Ja, een longontsteking is niet niks, hè, maar uh, morgen mag ik naar een andere kamer. Morgen oh, dan kom ik ook langs, hè. Ah, tjoe, we zeg. <laughs> daar weet ik niks van. <laughs> <laughs> maar wel. <coughs> zeg, maar jij hebt ongelooflijk veel geluk gehad, hè. Dat weet ik ondertussen wel, Ja, Er waren naar het Gent complicaties. Uh, ARDS, of uh, Acute Respiratory Distress syndroom. Oh, nou, ja, wat dat juist is, ik weet het nog altijd niet, maar ja... ziek worden er wel van. Mevrouw moet nu wel rustig, heer, hè. we ah, gaan hoor. Ja, ah, ja, ja. Allee, uh, tot gaan, hè. Ja, zeg, uh... Aan wat voor zaak zijn ze bezig? Uh, vandaag met niks. Hmm. Van Duin. Ja? Daarheen, Rudy. Ja, daarheen. Is er iets? Juffrouw Verkerk is dood. Juffrouw Verkerk? De schooljuf waar heel Halle nog altijd over spreekt? Ja. Ik heb bij haar in het eerste gezeten. Ze is nog altijd voorzitter van de bond van de gepensioneerden. Mijn huisdokter vond het overlijden verdacht. Ah, noem mij, Rudy. Dirk, wat is er gebeurd, John? Juffrouw Verkerk is dus overleden... en dokter De Wit, de huisdokter, vond dat verdacht. Hij heeft ons gebeld. Woont haar zus niet bij haar? Yvonne Verkerk. Ja, ja, ja, ze huurde samen het appartement. Die dame is naar het ziekenhuis. Ze was heel duizelig... Kom, we gaan binnen. Ja. Merci, Dirk. Oké. Okay. Ik zal nu, ja. Ah, dag, jongens. Thomas. Dag, Thomas. Hoe is het met Sam? Ja, oh, redelijk. Ze mag morgen naar een gewone kamer. Oh, goed zo. We zijn hier helaas voor wat anders. Bon. Therese Verkerk. Uh, ik kijk even waarom. rond. Ja, doe maar. Therese Verkerk is 81 jaar. Ze is een uurtje geleden overleden toen de huisdokter haar probeerde te reanimeren. Haar zus Yvonne heeft hem gebeld. En volgens mijn collega deed ook Yvonne niet normaal. is zo? Ja, ze was slaperig. Ze kon nauwelijks op haar benen staan. Ze had geen kracht. Ze, ze klonk verward. Ik heb haar, ik heb haar nog eventjes gezien. Op de salontafel staat één fles liqueur en één enkel glas. Verder een doos pralines en twee koppen koffie met nog wat in. Ja, dat gaat allemaal naar het label. Oké. Okay. Al enige idee van de doodsoorzaak. Ja, een glazen bol heb ik niet, hè. Maar het feit dat Yvonne zo slaperig was... en dat Therese gewoon stopte met ademen... zou erop kunnen wijzen dat er een verdovend middel werd gebruikt. In de koffie? Bijvoorbeeld. Of het zo is, zal het lab wel heel snel weten, hoor. En ik, na de adoptie van mevrouw weer. Allee, een pintje voor wie eerst klaar is? Ah, ik drink niet, hè, neus. Oh, jongens, jongens. Vraag of sint ziekenhuis een bloedstaal van Yvonne verkerd kan Oké. Ja. Dag, jongens. Veel dikken. Ja. Mevrouw Verkerk. Ik ben de hoofdinspecteur van BUN van de federale gerechtelijke politie. Dit is mijn collega, inspecteur Dams. Goeiedag. Goeiedag. Mevrouw, wij onderzoeken het overlijden van uw zuster, Therese. Onderzoeken? Ja. Uh, wij hebben de indruk dat uw zuster geen natuurlijke dood is gestorven. Je bedoelt dat... Iemand daar iets heeft willen aandoen. Ja, misschien. Kunt u ons vertellen wat er gisteren gebeurd is? Nee, ik weet niks meer. Het is precies alsof ik in een dikke mist kijk. U weet oh. dus van gisteren helemaal niks meer? Niks, niks. Ja, of toch. Ja, er is gisteren iemand langs geweest van thuishulp. De zachte bries met, met, met pralines. Een man of een vrouw? Nou, dat weet ik niet meer. Om hoe laat was dat? Om um, uh, negen uur, geloof ik. En wat deed u toen die persoon daar was? Hebt u samen koffie gedronken? Of een glaasje liqueur misschien? Nou, ik, ik weet het niet meer. Oké. Okay. Dank u, mevrouw. Dat was het voorlopig. Wij komen nog eens bij u langs... om te kijken of er iets gestolen werd. Oh, heb je in de grote keukenkast gekeken? Nou ja, daar hebben we gekeken, ja. Ja, daar lag geld in. Tamelijk veel, hoor. 1200 euro... ...voor de kerstcadeaus van onze kleinkinderen. Ik heb er twee, en Therese vier. Dat geld was verdwenen. Oh. Goedemorgen, Deke. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed, uh, dus die mevrouw Verkerk... ...die wist bijna niks meer. Heel weinig. Uh. Alleen dat iemand van de zachte is langs geweest... Die had een doos pralines bij zich, maar een persoonsbeschrijving kon ze niet geven. En ze wist ook niet meer of het een man of een vrouw was. De Zachte Bries is zogezegd een organisatie van zorgverleners, maar fictief bij erin zien. Hmm. Uh, zijn er aanwijzingen? Ja, uh, op de salontafel vonden we een fles liqueur en een doos pralines met uh, dezelfde vingerafdrukken. En die vonden we ook nog eens terug op een keukenkast, waaruit volgens Yvonne Verkerk 1200 euro verdwenen is. Dus het ziet er naar uit dat een bezoeker dat geld gestolen heeft. Ja. En die vingerafdrukken, zitten die in de database? Jammer genoeg niet, directeur. Ja. Ik moet eens leren om wat minder naïef te zijn. Enfin. We zien wel. Alle rommel, wat. Ja, anders kan ik me niet concentreren, hè, Rudy. Ah, oh, leid toe, Romain. Beken maar dat elke vorm van gezelligheid op het werk... ...u mateloos irriteert. Nou, gezagen, Let een beetje op, hè, Grapje. Wat doe je hier? Wel, ik had frisse lucht nodig... ...dus ik zei tegen mezelf... ...Veronique, loop zelf eens bij de jongens langs. Mijn nieuws? Voilà, inderdaad. Therese Verkerk had roo-hypnol in haar bloed. En dat is haar fataal geworden. Te hoge dosis, ze kunnen de ademhaling zwaar onderdrukken. En de rohypnol zat in de koffie. En haar zus? Ja, die, die had ook nog in het bloed. Maar die heeft minder koffie gedronken en bovendien, die is jonger, die is sterker. Maar goed, het verklaart wel haar slaperigheid en de spierzwakte achteraf. Dus de dief heeft de dames gewoon verdoofd? Dat zal wel. Oh, dat is mama. Als het weer zo verder ga, dan moet ik in een bloemenwinkel beginnen, denk ik. Allee, dus uh, daarmee moet je nu je dagen vullen... met die inbreker die uh, twee amadammetjes verdoofd heeft. Ja. Nou. Nee. <laughs> Heb je al een vermoeden? Eh, uh, boah, dan, ja, nee, nee, niet echt, hè. Uh, we weten een paar dingen, maar... Uh... Bijvoorbeeld dat die persoon waarschijnlijk een sleutel had. Want volgens Yvonne Verkerk stond hij opeens in de woonkamer. Mm -hmm. We hebben de kinderen al ondervraagd. De overbuurvrouw, die heeft mm -hmm. ook een sleutel. Mm -hmm. De syndicus... En de kuisvrouw? Eh. Hmm? Uh... Ah ja, de kuisvrouw, die hebben toch heel dikwijls een sleutel. Oh, ja? Ja. Zeg nu niet dat je dat niet weet, hè? Jawel, jawel, man. Ja, uh, oh. je dag staan. Dag heren, kom binnen. Ja, kan ik u nog met iets helpen? Ja, mevrouw, wij vroegen ons af of u soms een poetsvrouw heeft. Jazeker. Annelieske Hermans. Dat moet ze trouwens zijn. Dag hier van mijn hey, Dag Annelieske. Kijk, dat zijn mensen van de politie. Huh? Hallo? Goeiedag, mevrouw Hermans. Um, mogen wij een vraagje stellen? Ja. ja. Uh, heeft u een sleutel van de flat? Uh, ja, die past op de voordeur van het gebouw. En ja, ook op die deur hier, ja? Dus u kan hier elk ogenblik van de dag binnen. Ja? En uh, waar is die sleutel nu? Uh, ja, vergeten. Of vergeten? Waar was u hier gisteren tussen 9 en 13 uur? Nee, ik heb niks gedaan. Hè. Echt niet, Yvonne. Echt, ik heb niks gedaan. Hè. Oh, hoofdinspecteur, je mocht daar zo streng niet tegen zijn. Dat is een gevoelig zieltje. Een gevoelig zieltje dat misschien uw zuster vergiftigd heeft, gegeven, hè, mevrouw. We gaan haar oppakken. Maar oh, dat was zij niet. Mevrouw, u weet zelf niet meer of het een man of een vrouw was. Hermans, ik vraag het u nog één keer, hè? waar is de sleutel van mevrouw Verkerk? Ik weet het niet. Heb je hem soms aan iemand gegeven? Huh? Aan uw vriendje misschien? Ja, jij vangt zeker. Let op uw woorden, hè, jij. Heb jij zelf die sleutel gebruikt? Zet jij de dames verkerk gaan vergiftigen? Zet jij dat geld gaan stelen? Zeg jij een zot? Nooit van mijn leven niet. Zag je die? Ah, de kas van Pajottenland. Op bezoek? Ja, ja, bij de technische dienst. Zeg dat meisje, Annelies Hermans, waarvoor is die hier eigenlijk? Warme ik laat ze wat afkoelen. Waarom? Ja, ik heb informatie waar je zult van verschieten. Shoot. Ja. De lokale heeft twee weken geleden Annelies gevonden op het Rotwaren, in Lennick. Helemaal verdoofd, nul. Wat blief? Maar ze is niet verkracht. Ik kon het u niet eerder zeggen. Waar ja, sorry. Waarom heb je dat niet direct verteld? Oh, je bent dus op zaterdag 5 december naar een disco geweest. La Boite Noire. Is dat nu zo erg? Ja, ze vechten daar alle weken. Voor fan, hè? En, nou, ik was gewoon bang dat vond dat te weten zou komen. Ze heeft mij bij alle vrienden en vriendinnen werk bezorgd. Als poetsvrouw. Als ze wil, dan sta ik op straat. Ja, maar vertel dus hoe het gegaan is, hè. Je bent dus rond 10 uur s'avonds vertrokken met Sarah en Jella. Hm. Uh, dat zijn uw vriendinnen, hè? Ja, ja. In, in het autootje van Sarah. En toen we daaraan kwamen in die Boite Noire... ...dan zag ik zo'n knappe gast. Lucas, enfin, we, we hebben gewoon gedanst, hè, uren aan een stuk. En Sarah en Jelle, die wilden weg. Maar ik vond dat niet erg, want Lucas zou mij toch naar huis brengen. En heeft hij dat gedaan? Ja. Dus, wij, wij gingen eerst nog een wandelingske maken. Ja, ja, wij kusten en... En? Dan werd ik wakker op het voetpad. In Lennyk schijnt, met mijn gezicht naast een ondendrol. Jesus. Je zijn bestolen. Het geld was weg uit mijn antas. En de sleutel van Yvonne en Therese ook. Ja, op uw antas werden dezelfde vingerafdrukken gevonden als op de likeur en de pralines. Dus de man die u verdoofd heeft, Lucas, hè, dat is ook de moordenaar van Therese. Fuck man! Maar gij, gij kunt hem waarschijnlijk niet al te goed beschrijven, zeker. Hè? Ja, wel kan ik die wel goed beschrijven. We hebben een accurate robotfotodirecteur. En we kennen zijn pleisterplaats. Geef ons versterking en we gaan hem oppakken. Versterking? In la boîte noire? Wil je dat heel vorst in brand staat? Nee, nee, nee. nee. Uh, doe dat discreet. En laat mij eerst met collega Keizers praten. Toffe muziek, hè? Ja, papa. Ben Lucas? Wat? Ben Lucas? Hey, ik wel Janet, ga je in mijn oortuipen, op wat? In de zijn geen Paul en de wakker, die zitten er nou? Maar een mee, hey, hey, hey. Ja, ik Ja, mannekes. Ik ga er wel niet veel op zijn, maar daar was ik toch niet op mijn gemak, Ja, dat had ik wel bij willen zijn. Ja, ga, ja. zit op dat lijden. Oh. Oh, okay. Voilà. Ja. Een glaasje champagne voor mij Eentje voor Rudy En een glazenke limonade voor Sam hè. Thank you ja. Sterker mocht niet van de verpleeging hè? Het is toch hè <laughs> Malekies, Merry Christmas En Sam uh, wordt maar gauw weer de oude hè. Santé Gezondheid Santé.